met het NOS-journaal. Iran waarschuwt Israëliërs op de staatstelevisie om uit de buurt te blijven van vitale infrastructuur in Israël. Volgens het leger zijn er vanuit Iran ballistische raketten afgevuurd. In het midden van het land en op de westelijke Jordaan-oever gaat het luchtalarm af. Boven Tel Aviv, Haifa en Jeruzalem zijn explosies gehoord. Maar inmiddels kunnen bewoners weer uit de schuilkelders. Bij de aanvallen vielen in Israël zeker 11 doden vandaag en raakten 200 mensen gewond. In Iran zouden honderden mensen zijn gedood. Ook zijn sinds vrijdag 14 kerngeleerden en hoge militairen omgebracht. Israël valt Iran aan omdat het land op weg was om eigen atoombommen te hebben. Mark van Rennes, de Nederlandse kapitein van het actieschip dat naar Gaza zou gaan... wordt morgen Israël uitgezet. Het is de bedoeling dat hij naar de grens met Jordanië wordt gebracht... samen met twee activisten, bevestigt de familie aan de NOS. Wanneer hij terugkomt in Nederland is niet bekend... Van Rennes wilde met Greta Thunberg en andere actievoerders naar Gaza varen met hulpgoederen. Op volle zee werden ze door het Israëlische leger geënterd en gearresteerd. Eigenlijk zou Van Rennes vrijdag vanuit Tel Aviv naar huis vliegen... maar vanwege de Israëlische aanvallen op Iran ging dat niet door. Het demissionaire kabinet is weer compleet. Als laatste heeft coalitiepartij NSC namen van nieuwe bewindspersonen bekendgemaakt...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 Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de aan verkeersinformatie ZFM Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu in gesprek met met muziek en in die programma gebruiken we muziek van Christel Veraard en haar nieuwe album Nostalgia. Ik ga verder praten met Kobi Hendriksen en Maarten Elout van Goor Kennemeland. We hebben 25 jaar uh, GHOR achter de rug, uitgesproken als Goor ja, ik vind het Gor een beetje. Het klinkt altijd. Het klinkt wel makkelijk in de mond. Maar het, het klinkt toch een beetje plat. Een beetje jammer eigenlijk van zo'n mooie organisatie als, als die van jullie. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja. Uh, hoe, hoe langer je er werkt, hoe meer je eraan gewend raakt ja. overigens. Maar uh, ja, dat, ik kan me voorstellen dat iedereen denkt: de Gor, wat is dat nou? En ja. en ja, nou ja. Tot op de, de dag van vandaag komen jullie daar nog steeds tegen? Nou, tot op de dag van vandaag moet je wel uitleggen wat we eigenlijk doen. Ja. Uh, corona heeft wel enorm geholpen, want je zag steeds uh, GGD Goor Nederland, de overkoepelende ja. organisatie, die natuurlijk heel veel uh, berichtgeving heeft gedaan. Dus dat heeft geholpen, maar uh, ik uh, moet nog regelmatig uitleggen wat we doen, ja. ja. ja. Uh, Koby, we leven in uh, spannende tijden. Um, hoe gaat de Goor daarmee om? Um, even kijken hoor, als je kijkt naar bijvoorbeeld iets als uh, klimaat, um, daar doen we een deel uh, van uh, advisering in de uh, wet omge omgevingsveiligheid. Daar doen we als veiligheidsregio een integraal advies, dus we doen samen met de brandweer en de GGD doen wij als een advies opschrijven. En stel een gemeente wil een nieuwe woonwijk gaan bouwen. Dan adviseren we op iets als klimaat. Zorg dat je voldoende bijvoorbeeld groene daken hebt. Zorg ervoor dat je als je in een... Uh, gebied gaat bouwen wat een hoog risico heeft op overstroming, dat je daar iets aan doet, dat je aan de waterhuishouding iets doet. Mm. Dus op die manier zijn we er al, uh, al mee bezig. Ja. Maar Maarten, die gemeentes die jullie aankomen, die hebben die niet zoiets van we bemoeien je mee? Nou, de gemeente is heel, heel blij met expertise vanuit de regio. Oh, toch wel? Jazeker. Ja, ja, ja. En dat is, ook, dat is ook echt nodig. Iedereen heeft zo zijn, zijn vakgebied. Ja. Zo. Maar is het dan wel het vakgebied van, van de goor eigenlijk, klimaat? Nou, wij hebben altijd te maken met de effecten van... Dus als we het hebben over een flitsramp, dan is die heel erg duidelijk. Maar als we het hebben over stroomuitval, ja, dan, hebben we het, dan hebben wij het over de effecten van stroomuitval. Wat betekent dat nou voor de geneeskundige hulpverlening en voor onze zorgpartners? Ja, en wat betekent dat? Nou, dat kan een ziekenhuis zijn die zonder stroom komt te zitten. Wat hebben zij al geregeld? Daar hebben we natuurlijk van tevoren, heeft het ziekenhuis daar zijn uh, due diligence in gedaan? Ja, tuurlijk, maar die je, hebben allemaal generatoren. Die hebben allemaal generatoren, ja. En als het langer dan, uh, dan een aantal uur gaat duren. Dan... Nou, het is te hopen dat ze hem op tijd hebben bijgetankt. Uh. Ja, dat, is, dat is zeker te, te hopen. Dus je, je krijgt allemaal effecten. Ja. Dan kan bijvoorbeeld, uh, uh, ja, dan kun je de SEH misschien nog wel uh, open houden en je uh, intensive care. Uh, maar je moet wel gaan kijken, waar gaat de stroom dan wel uit? Om stroom te besparen. Dus dat doet het ziekenhuis zelf. Hè? Wij hebben er dan weer een, een, een rol om dat allemaal te monitoren. Dus beeld te houden op wat er in de zorginstellingen speelt waar gaat het goed, waar hebben ze misschien hulp nodig... en waar kunnen wij de brug slaan als gor naar de multidisciplinaire... dat is een beetje een, een moeilijk woord, maar multidisciplinaire uh, crisisorganisatie. Dus hebben we bijvoorbeeld hulp van de brandweer nodig... om een, uh, laten we zeggen, een afdeling in het ziekenhuis uh, te helpen ontruimen Omdat die mensen uh, niet uh, goed ter been zijn. Nou, daar weet ik nog een leuk voorbeeld van. Zeg, Coie, kan jij je het huis nog herinneren? Ja. Die hebben dus hun uh, generatoren en dat soort dingen in de kelder staan. Was niet zo handig. Bleek bij een enorme wateroverlast. Alles viel uit. Toen moest de brandweer moest, uh, mensen van uh, ja, 9, 10 of 10 hoog uh, naar beneden tillen. gewoon, Omdat de liften het niet deden. Ja, dat was een bijzonder incident inderdaad. Uh, eigenlijk iets heel kleins tussen haakjes... wat heel grote gevolgen heeft gehad voor het ja. vuur. Ja, absoluut. Ja. Evacuatie van het vuurziekenhuis in Amsterdam. Nou, dat heeft wat... Uh, ik zie de rijen ambulance nog voor de deur staan. Ja, inderdaad. Die foto die, die komt, popt regelmatig op ook weer... als je, als je op het incident zoekt. Um, ja, we hopen gewoon dat dat bij ons niet, uh, niet gebeurt in de regio. Um, we trekken daar wel. Nou, jullie van de Gorre zitten daar natuurlijk wel een beetje om te wachten, natuurlijk. Hè. Dus toch een beetje werkervaring opdoen in het veld. Dat is toch leuk? Als het gebeurt, dan wil je er toch bij zijn. Absoluut, als het gebeurt, wil ik erbij zijn. Ja, dan, uh, dan wil ik echt mijn steentje bijdragen. Maar goed, je hoopt voor het ziekenhuis zelf en de, vooral de patiënten die er, uh, die er liggen dat het niet gebeurt. Um, en ja, dat ziekenhuizen daarvan geleerd hebben dat als zij uh, een ziekenhuis moeten inrichten... dat ze dan uh, ja, de kelder uh, vrijhouden van vitale instrumenten, zou ik maar zeggen. Ja, precies. En Maarten, terug naar jou. Van, uh, je had het net inderdaad over die ziekenhuizen en die generatoren. Dat betekent eigenlijk voor jullie een een, dat er een enorme informatievoorziening uh, naar jullie toe op gang moet komen, maar uh, met wie praat je dan? Is het dan het raad van het bestuur van het ziekenhuis of, of hoe, hoe loopt dat dan? We hebben verschillende niveaus waarop we, de, waarop we dat doen. Dus we hebben uh, het niveau van gewoon echt de praktische, uh, de praktische lijn. Wat gebeurt er allemaal in het ziekenhuis? En uh, dat is een lijntje die de hoofdinformatie van ons legt met het ziekenhuis. We hebben een, uh, uh, een lijntje met uh, de crisiscoördinatoren van het ziekenhuis. Uh, en dat is het lijntje wat de Algemeen Commandant bijvoorbeeld legt. En de Raad van Bestuur kan een lijntje hebben met de Directeur Publieke Gezondheid. Dus zo zijn we eigenlijk op drie niveaus. Hebben we lijntjes lopen met, uh, met een ziekenhuis uh, als het uh, uh, is zo'n crisis beland. Maar ben je dan niet bang dat er dus zeg maar langs elkaar heen, door elkaar heen wordt gecommuniceerd? Nee, we zijn heel goed in praten, Benno. <lacht> dus, <lacht> ik hoor het, doet me deugd. Ja. Dus we, da, daar treden we op. Want in communicatie is inderdaad super belangrijk tijdens crisisbeheersing. Dus jij kan op een gegeven moment tegen de directeur, de, je baas zeg maar hiërarchisch gezien boven je, ja, maar dat weet ik al lang. <lacht> Nou, we zijn altijd uh, uh, vrijwel gelijk op de hoogte van alles wat er okay. speelt. Dus die lijntjes lopen niet alleen uh, horizontaal, maar ook verticaal. Dus okay. we zorgen dat, uh, dat er goed gecommuniceerd wordt... en dat we elkaar goed op de hoogte blijven houden. Is dat, is dat eigenlijk ook om te voorkomen dat je informatie niet krijgt... dus liever dubbel dan niet krijgen... Ook. Uh, we hebben gelukkig een, een heel mooi landelijk uh, crisismanagementsysteem uh, in Nederland. En daarin uh, houden we eigenlijk uh, het beeld bij. Hè. Het beeld van wat er, uh, wat er speelt. En dat is voor iedereen toegankelijk. Dus zowel uh, de directeur als de algemeen commandant. Als de hoofdondersteuning of hoofdinformatie. Kunnen daarin kijken en hebben een actueel beeld. Dus dat houden we bij. Ja. Dus iedereen heeft dezelfde informatie. Netcentrisch werken heet dat. Dezelfde informatie op hetzelfde moment. Fantastisch. Ik, ik ga het steeds leuker vinden, Kobi. <lacht> Ik heb wel eens gesolliciteerd bij de Gord. Niet aangenomen. Maar ja, ik ben vaker niet aangenomen dan wel aangenomen. Maar, uh, Kobi, die, die, uh, dat uitval van, uh, van de elektriciteit... dat is toch wel een, een hot item De, de centrale overheid die wil ons gel laten geloven... Dat, dat het zeker een keer gaat gebeuren. Alleen, uh, niemand weet wanneer. Dat is ook een beetje vervelend. Maar in hoeverre bereiden jullie je daarop voor? We hebben het net over de ziekenhuizen gehad, maar in, naar de burgers? Ja, naar de burgers toe. Dat is de taak eigenlijk van de overheid. Wij focussen vooral op de zorginstellingen. Of gewoon om bij ze langs te gaan en te vragen. Wat voor plannen hebben jullie? Wat hebben jullie geregeld? Hoe gaan jullie het regelen? En? En hoe staat het ermee? Uh, nou, iedereen is er heel druk mee om, uh, om toch te kijken. Goh, uh, als dat gebeurt, hoe gaan we dan zorgen dat we toch kunnen draaien? Hoe zorgen we dat we onze kritische processen kunnen laten draaien? Hoe zorgen we voor onze mensen? Dus daar wordt zeker aandacht aan besteed. En wat is een kritisch proces binnen een verzorgingshuis? Nou, Bijvoorbeeld medicijnen, uh, dat is er één. Uh, maar ook als zij uh, patiënten hebben die... Uh, maar daar heb je toch geen elektriciteit voor nodig? Uh, nee, maar je moet wel zorgen dat je voldoende in huis hebt uiteraard. Okay. Um, en als je een afdeling hebt in een verzorgingshuis waar mensen uh, echt op bed liggen, dus echt med wat medische verzorging nodig hebben, ja, dan wil je zorgen dat de apparatuur blijft draaien. Ja. Dus ook daar ook generatoren? Uh, dus ook daar eigenlijk generatoren, ja. Ja. En je moet ja. ook denken aan iets als watervoorziening, elektriciteit. Nou, vooral dat, hè? Water. Water, maar ook elektriciteit. Als het in de winter gebeurt, ja. Als mensen het koud krijgen, ja, dan heb je er extra ja. dus, uh, een extra probleem bij. Dus een kost met extra dekens. Nou, zou een oplossing kunnen zijn, ja. Ja, ja. Nou ja, het, ja zo kom je eigenlijk, Maarten, van het een in het ander. Je begint bij. Uh, het, uh, bij een elektrische uitval van ja, uh, we krijgen het koud. Um, maar in de zomer, dan kan het weer heel heet worden. Dus uh, hoe gaan we het dan weer aanpakken? Zeker, ja. En we, we hebben natuurlijk uh, als goor daarin een, een, een soort... Een, uh, we hebben het netwerk hè, van al onze zorgverleners. Dus wij zwengelen dat gesprek aan. Uh, we hebben een adviserende rol ook daarin. Maar we zijn vooral bezig met bewustzijn creëren bij onze uh, zorgpartners. Van, heb je hier al rekening mee gehouden? Okay. Hoe ga je daar uh, in je planvorming voor, uh, voor zorgen dat, dat, dat het in orde is? Want wij als Goor, uh, wat, wat Kobiel al aan het begin zei... wij hebben geen eigen materieel, geen eigen mensen. Dus wij zetten geen mensen in. Maar ook wel ik, lekker, hè? Geen. <laughs> dat, is, dat is ook wel lekker. Maar de, de zorg blijft een, uh, uh, ja, voor, voor de zorgverlener uh, zelf. Uh, dus wij zijn daarin. Uh, Adviserend en, en vooral in die nieuwe crisis, dus uh, uh, als je het hebt over militaire dreiging, langdurige stroomuitval, zijn we bewustzijn aan het creëren bij onze zorgpartners. Ben je goed voorbereid en wat kun je er nu al aan doen om, uh, om het voor te zijn? Sigara. Ja, zo noem ik het maar een beetje op zijn Nederlands. En vertaald is dat uh, zoals de cicade denk ik. En dat is een een of ander, uh, een klein insect er zal ongetwijfeld wel een uh, verhaal achter zitten... waarom uh, Christel dit, deze trek zo genoemd heeft. Ik was nog in gesprek met uh, Maarten Elout van Gork. Komen jullie dan zeggen maar ook uh, dat je zelf nog verrast wordt van ja oh, dat is ik noem maar suiterhout uh, die zegt uh, nou ja ik heb uh, dit verzonnen om een, mijn om een patiënten kool te houden in de zomer um, dat je denkt van wauw wat interessant. Oeh, dat vind, ik een, dat vind ik een hele lastige <laughs> Nou ja, het is in ieder geval maar nee, dat, dat een idee ergens in de praktijk eh, is geboren. In een bepaald huis. En dat andere huizen eh, dat dan ook kunnen gebruiken. Ja, en daar, daar, we zijn weer uh, een netwerkorganisatie. Dus we, ook met een niet-acute zorg hebben we bijeenkomsten uh, die, die we organiseren. Waarin dat soort informatie ook uitgewisseld kan ja, worden. Ja. Dus we hebben weer die netwerkfunctie. En heb je dan ook, zeg maar, is je netwerk dan ook zo groot dat, uh, dat je ze door kan verwijzen naar bepaalde leveranciers? Of houdt dat dan daar eigenlijk uh, dan bij op? In sommige gevallen kan dat. Het is niet zo dat wij een, een lijst met leveranciers hebben van dit zijn de, de preferred suppliers van, uh, de, van de zorg. Daar gaan wij niet over. Ja. Wij gaan echt over uh, coördinatie, regie, advisering. Je kan hoogstens denk ik zeggen van je kan hieraan denken. Dat zou kunnen. En als je toevallig net gehoord hebt van uh, het hartenkamp... dat die uh, een bepaalde leverancier hebben, dan kun je dat natuurlijk doorgeven. Maar het is niet dat wij daar. Uh, uh, daar gaan wij niet over. Nee, precies. Het is niet precies. een core business. Nee, nee. Snap ik ook helemaal. En nou ja, Kobe, het is al even genoemd. De, de, Na de, de grote stroomuitval, die hopelijk nooit gaat komen, uh, ze hebben we inderdaad de militaire dreiging. Uh, ja Dan uh, ga je wel een, uh, in een hogere versnelling, denk ik. Um, ja, dan gaan we zeker in een hogere versnelling. Um, we zitten vooral, uh, als je kijkt naar de ketenpartners... Hè, de, de, de verzorgingshuis en de ziekenhuizen... dan zitten we vooral op de adviserende rol. Um, en um, ja toch al vooral te kijken hoe zij zich daarop voorbereiden. En inderdaad, als er goede ideeën zijn... om dat te, te delen met de anderen. Maar hoe bereid je je voor... Op een oorlog? Dat is een hele lastige en ook een goede vraag. En ik kijk even naar Maarten. <laughs> Want die zit meer in dat onderdeel dan, uh, dan ik, denk ik. Maarten, ja, die is ook een hele jonge vent. Ik blij dat je het zegt. Jij wordt in ieder geval als uh, commandant niet opgeroepen voor, uh, voor de oorlog. Maar uh, denk ik dan... Ik heb andere taken. Ja, daarom. Dat is makkelijk. Hè? Maar goed, je zal het in ieder geval druk gaan krijgen. Zeker, maar heel Nederland krijgt het dan uh, ontzettend uh, druk. Want dan komt er een, een enorme stroom van uh, mogelijke slachtoffers uh, naar Nederland. Dus dat, dat kunnen we... Naar Nederland? Eigenlijk... Maar we zitten al... Ik bedoel, als, als we hier bommetjes gaan gooien... dan hebben wij toch een, ja, een megaprobleem. Dan hebben we ze hier al inderdaad. Maar als je kijkt naar wat er nu in Europa gaande is... en waar de dreiging vandaan komt... Uh, dan, uh, dan zijn dat de scenario's waar we, waar we vooral naar kijken. Van hoe, kan dat, uh, in, hoe gaat het in Europa zich ontwikkelen? En dan hebben, we, hebben wij te maken in de zorg eigenlijk met, met de effecten van nou ja, een, een, een soort uh, overflow van, van uh, gewonden uh, die onze kant op komt waar we wat mee moeten. Ja. En dat moeten we in, in goede samenwerking met, met de hele keten gaan oplossen. Ja. En dat is, een hele, dat is een hele uitdaging. Dat lijkt mij ook. Is het zo dat jullie, uh, ik, ik denk even heel simplistisch, van... Uh, dat jullie denken in termen van... Het risico is dat ze als eerste bijvoorbeeld bombarderen. Dat doen ze heel graag. Schiphol gaan een paar bommen op. tatenstiel gaan bommen op. Denken jullie zo? En dan hebben we natuurlijk altijd een paar missers. Want ja, dat gebeurt ook altijd. Nou ja, je, je noemt twee uh, zogenaamde hotspots van onze regio uh, direct. Uh, waar... ja, jullie schermen er altijd zelf mee, hè? Ja, met, ja, met Schiphol en deal. Ja, ja, ja, ja. ja waar, waar de risico's natuurlijk het grootste zijn. Ja. Uh, en waar dus de planvorming ook uh, het meest ontwikkeld is. Dus we zijn daar zeker, uh, zeker mee bezig, absoluut. Ja. En in, in hoeverre ben je daar mee bezig? Want ja, als het gebombardeerd wordt, dan vallen er heel veel slachtoffers... Um, maar ja, hoe, hoe gaan we dat organiseren? Ja, je hebt daar natuurlijk de plannen voor. Je hebt daar de plannen voor, maar eigenlijk wat je nu, nu zelf al deed... is uh, je gaat denken in scenario's. Ja. Wat als er zus en zo gebeurt? En dat ga je dan met elkaar, met, met al je partners... en uh, bijvoorbeeld een Tata of een Schiphol... ga je rond de tafel zitten. Oké, okay, wat gebeurt er nou als dit en dat gebeurt? Hoe gaan we daarmee om? En moeten we dan onze planvorming nog aan aanpassen? Of is het genoeg om met dit scenario in het achterhoofd... een paar dingen op te schrijven van... oké, okay, als dit gebeurt moeten we hier aan denken... En dan krijg je een soort uh, uh, leidraad voor uh, hoe je dingen kunt aanpakken. Ja. En daarin... Je kunt natuurlijk niet alles verzinnen. Je kan niet alle scenario's bedenken. Maar ik denk dat we in, uh, in onze samenwerking met al onze partners. een behoorlijk goed uh, uh, idee hebben van wat er onze kant op zou kunnen komen. en wat we dan moeten doen. Hmm. En, komen is dat eigenlijk. Zit, zitten jullie eigenlijk al een beetje in een soort crisisoverleg? Dat uh, van. Een, zeg maar wekelijks even bij elkaar komen. Uh, dat geopolitieke verhoudingen. Ja, dat gaat allemaal zo razendsnel. Dus. Is het ook, ook met elkaar de zaak opnieuw afstemmen? Um, multidisciplinair wordt er uh, iedere week uh, even kort bij elkaar gekomen... om uh, te kijken, oké, okay, wat, uh, wat hebben we deze week aan bijzondere dingen? En dan wordt er ook stilgestaan bij de geopolitieke ontwikkelingen. Zijn er al dingen waar we ons zorgen over maken? Of waar we ons meer zorgen over maken? Of uh, moeten we al acties ondernemen? Dus daar wordt zeker iedere week aandacht aan besteed. Maar als ik het uh, Maarten zo goed beluister, dan... Is het een, uh, kunnen de burgers in die zin rustig gaan slapen... dat de Goor uh, en de, de, de hele crisisorganisatie uh, zich voorbereid heeft op stroomuitval op een oorlog. We zijn, ons, uh, uh, we zijn voorbereid samen met uh, de brandweer en uh, de andere uh, multidisciplinaire partners. Hè. Ook, uh, ook de gemeente zijn we samen uh, zijn we voorbereid. Uh, maar ik zal nooit zeggen, ga maar rustig slapen, want we lossen alles op. <lacht> nee, dat is waar. <lacht> want uh, waar ligt eigenlijk de taak, dat wil de overheid ook graag, hè. zelf redzaam. Waar ligt de taak voor de burger dan hierin? Nou ja, het advies sowieso opvolgen van, van de overheid. Dan bereid je in ieder geval voor op 72 uur stroomuitval, bijvoorbeeld. Dat is een goede, want dan. Ja, dan van alles werkte niks meer. Dus zorg dat je jezelf daar uh, in ieder geval kunt bedruipen. Um, en daarna denk ik de adviezen op te volgen. En nou, dan komt er dan na 72 uur een advies van de overheid. Volg dat vooral op. Ja. En Maarten, ja, die 72 uur. Ik vond het een beetje uit de lucht gegrepen. Want ze zeiden eerst 48 uur. En toen uh, had meneer. Uh, nou ja, toen had Den Haag uh, misschien uh, zoiets van. Ja, misschien een beetje aan de korte kant om uh, alle elektriciteitskabels weer aan elkaar te te knopen, dus uh, want daar ook is een personeelstekort. En uh, dus we maken maar 72 uur van uh, zit ik een beetje in de in de goede richting. Ik kan, je niet, ik, ik kan het niet bevestigen nog ontkennen. Nee, nee dat, is een beetje, dat is een beetje flauw. Maar ik, ik weet niet precies hoe ze op die 72 uur zijn, zijn beland. Maar je kunt je wel voorstellen dat je als overheid even de tijd nodig hebt... om je te gaan organiseren uh, op een, een langdurige uitval. Dus die tijd hebben wij ook wel nodig om, uh, om even goed in te kunnen zetten. Maar waarom zeggen ze niet... Uh, mensen, haal gewoon voor zeven dagen eten in huis en drinken. Dat is toch veel eenvoudiger. Ja, ik, ik denk dat het ook te maken heeft met uh, een aantal randproblemen uh, die, uh, die er gaan, uh, gaan plaatsvinden. Zoals? Uh, riool bijvoorbeeld. Als er geen uh, elektriciteit is om de pompen aan te ja. laden, dan hebben we daar ook een probleem. En dan krijg je gezondheidskundigen uh, ook weer problemen. Dus het, uh, je, je kan het ook niet zeggen van we blijven even twee weken achteroverleunen. Hmm. Uh, dan, uh, dan zitten we verder en dieper in de problemen dan we zouden moeten. Nou ja, je snijdt iets aan. Ja, het riool, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Nee. En het is, alles gaat op pompen. Je, je water, uh, en, uh, maar ook dat natuurlijk. Dus dat is ook wel een dingetje. Dat is zeker een dingetje. Ja, ja. ja Dan komen er allerlei ziektes uh, mogelijk om de ja. hoek kijken waar je weer, uh, weer wat mee moet. Dus je moet de schade aan de voorkant wel uh, zoveel mogelijk beperken. Ja. Dus je kan inderdaad niet zeggen, we gaan even twee weken op ons, uh, erop zitten wachten op de overheid. Dat is niet handig. Nee, nee. vertaald naar het Nederlands is dat een wals. Nou, dat hoorden we wel natuurlijk. Het staat allemaal op het nieuwe album Nostalgia van Christel Verhaard. Het laatste deel alweer van mijn gesprek met uh, Kobe Hendriksen en Maarten Elout van GHOR Kennenbeland. En, en Kobi, dat betekent eigenlijk als de stroom uitvalt... dat een van de eerste dingen is eigenlijk dat de pompen voor het riool... Uh, uh... ...moeten kunnen werken, want ja, je wil toch niet die Smurrie in je huis hebben? Nee, nee ik wil die Smurrie zeker niet in mijn huis hebben. Dus um, dat is zeker een van de prioriteiten, maar een andere prioriteit is bijvoorbeeld water. Mensen moeten wel water kunnen hebben. Maar ja, dat kan je kopen, maar een riool, uh, de inhoud van het riool, kan je, dat, dat, ja, dat moet gewoon door de pompen weggewerkt worden. Dat klopt, ik weet niet hoe hoog dit op de prioriteitenlijst staat, maar ik denk wel dat hij vrij hoog komt, want de gevolgen daarvan zijn heel groot. Er komen echt allerlei verschillende en verschrikkelijke ziektes kunnen er, kunnen er dan oppoppen. Is dat eigenlijk een, een klusje voor dan de collega's van de GGD? Um, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Nou ja, stel dat, er, dat, er, dat ze die pompen niet aan de praat krijgen. Uh, want ze zijn vergeten de prioriteit aan te geven. Uh, al, alles kan. Uh, dus er ontstaan uh, ziektes onder de bevolking. Ik noem maar met name in de binnensteden, waar de mensen dicht op elkaar zitten uh, en flatgebouwen. Dus. Ja, hoe lossen we dat op? Ja, dan komt de GGD inderdaad uh, om de hoek uh, kijken... met uh, de afdeling infectieziektebestrijding. En die gaan dan kijken welke ziektes uh, zijn er... en wat kunnen we adviseren? En hoe kunnen we zorgen dat we mensen zichzelf kunnen beschermen... totdat het probleem is opgelost? Ja, precies. Mijn hemel, nou, ik... Uh... Misschien kan ik daar ietsje op, ietsje ja. op aanvullen... voor dat ze helemaal uh, in, in de paniek raken. Ja, ja, ja, ja. Maar ook de bedrijven die uh, voorzien in, de, de, in het water en de elektriciteit... die hebben uh, hun eigen plannen. En die hebben ook uh, bijvoorbeeld wettelijke eisen... waaraan ze moeten voldoen. Ja. Dus daar is wel al rekening mee gehouden. Ja. Dus zij weten ook wat ze moeten doen uh, en waar ze, waar ze voor staan. Ook generatoren met een diesel tank. Exact. Ja, ja. Precies. Nou, geweldig. Uh, we zijn een beetje aan het eind gekomen voor... Uh, van dit gesprek, uh, boeiend gesprek, kan je anders zeggen. Uh, Maarten, heb jij zoiets van nou uh, 25 jaar uh, GHOR, um, dat worden we nog wel 25 jaar erbij? Nou, het, het, lijkt, me, het lijkt me heel zinnig. Ja. Ik denk dat de laatste pandemie echt heeft aangetoond dat de GOR een, een, een functioneel... Uh, uh, Meerwaarde heeft binnen de zorgketen. Er zijn mensen die zeggen: Ja, uh, er komt nog wel een pandemie aan, uh, alleen we zijn uh, slechter voorbereid. Dat vond ik trouwens wel een hele rare uh, constatering. Want ik denk: Hoe kan het nou? We hebben net een, een pandemie achter de rug. En we hebben een fantastisch uh, systeem opgebouwd en. Is, is dat allemaal losgelaten? Wat, hoe zit dat? Zeker niet losgelaten. Ik weet niet waar dat vandaan komt... dat, uh, dat we minder goed voorbereid zouden zijn dan, uh, dan voor uh, de pandemie. Nou ja, dat staat gewoon in de kranten. Ja, er staat wel meer in de kranten <laughs> Benno. Maar daar. dat is dus niet zo. Dat... Nee, dat, kan ik, dat, dat kunnen we zeker niet zeggen. Nee. Okay. Met alle ervaring en alle kennis die we hebben opgedaan... Uh, staan we sterk in onze schoenen. Dus als er morgen de, de, de vliegende, de zwarte eh, koorts, ik noem maar een rare ziekte die niet bestaat, maar eh, uitbreekt, dan is dat eh, ook weer met bewijs van spreken druk op de knop. Gaan de scenario's gewoon weer eh, aan de gang met eh, eh, bij de Kennema Sporthal eh, gewoon weer tent opzetten. Uh, de, nou, net, wat, net wat er nodig is. Hè, maar de, de afdeling uh, infectieziektebestrijding van, uh, van de GGD... heeft zich uh, uh, zeker na de pandemie uh, verder ontwikkeld. Um, ook, ook landelijk. Um, dus er zijn, uh, de, de, de, het project heet de pandemische paraatheid hè, van de overheid. Dus er is er erg veel uh, geïnvesteerd om uh, in Nederland... echt beter paraat te zijn voor een, uh, voor een pandemie... dan dat we voor corona waren. Ja. En Kobi... Uh... Jij zit uh, wat langer in het vak dan, dan Maarten. Um, ik las een literatuurstudie over uh, bestuurswetenschappen. De Gor had bijna niet meer bestaan. Nee, de, er waren inderdaad stemmen opgegaan uh, om uh, de gor, uh, zou ik maar zeggen, te ontmantelen. En ik denk dat de coronacrisis uh, ons in die zin heel erg heeft geholpen om duidelijk te maken dat er een orgaan moet zijn, dat een organisatie moet zijn die de uh, geneeskundige hulpverlening coördineert en uh, ja, de regie ophoudt. Zowel in de koude fase, de voorbereiding, heel belangrijk, en partijen aan elkaar verbinden als in de warme fase. Ja. Dus uh, ik ben blij dat dat uh, niet is gebeurd. Oké. Okay. Nee, inderdaad. Uh, ik was er verbaasd over toen ik dat las. En, uh, en hoe zie jij, zeg maar, de toekomst van de Gor? Belangrijk dat de Gor blijft bestaan. Dat de, de Gor uh, de regie en de coördinatie daarop houdt. Partijen aan elkaar verbindt. Uh, heel belangrijk. En uh, ik denk dat we er zeker de komende 25 jaar nog zijn. Ja. Zijn er eigenlijk nog. Uh, belangrijke verbeterpunten eigenlijk. Dat je, dat je denkt van nou... daar... Uh, als die en die nou bij elkaar zouden komen... dan zouden we toch wel erg geholpen zijn. Um, ik denk dat... Um, um, dat we op de goede weg zijn... En ik denk dat je van iedere crisis leert. Hè? Of dat nou een coronacrisis is. Of uh, wat verder geleden, wat langer geleden. De, de, de crash met Turkish Airlines. Dat je daar steeds van leert. En die verbeteringen doorvoert. En daar word je alleen maar sterker van. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Ja, ja. Martin, jij ook bedankt voor dit gesprek. En uh, nou ja, op naar de volgende crisis. Ja, zo is het. <laughs> dankjewel Benno. Een radioshow genaamd In Gesprek met... een dank natuurlijk aan Koby Hendricks en Maarten Eelhout... van GHOR Kennemerland voor hun medewerking. Een podcast van deze radioshow is te beluisteren... via de website www.ingesprekmet.info. En tot aan het nieuws nog muziek van Christel Veraard. Ook dank aan haar natuurlijk voor een fantastische muziek. En haar website is christelveraard.com. Ik ben Ben Oveugen. Dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Dag.